Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Madrid gaat het megaproces tegen twaalf separatisten uit Catalonië van start. Ze staan terecht voor rebellie vanwege het referendum over onafhankelijkheid in de herfst van 2017. De Catalaanse separatistenleider Poets de Mond staat niet terecht. Hij is gevlucht naar België. Het proces voor het Hoge Rechtshof in Madrid gaat maanden duren. De gemeente Parijs eist een recordboete van woningverhuursite Airbnb van 12,5 miljoen euro. Burgemeester Hidalgo zegt op Twitter dat ze er genoeg van heeft dat Airbnb illegaal woonruimte verhuurt aan toeristen. Appartementen worden vaak niet aangemeld bij de gemeente. Volgens burgemeester Hidalgo drijft de illegale verhuur de prijzen op en veroorzaakt het overlast voor bewoners.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 Vandaag begint de rechtszaak van vier Nigeriaanse vrouwen tegen Shell. Ze vinden dat de oliemaatschappij medeverantwoordelijk is voor de executies van hun echtgenoten door het militaire regime in Nigeria in 1995. Activisten protesteerden in die tijd tegen de oliewinning in het zuiden van Nigeria en Shell zou de overheid meerdere keren hebben gevraagd om tegen hen op te treden. De mensen die jarenlang tijdens een reïntegratieproject in Tilburg... met de kankerverwekkende verf met chroom 6 werkten, willen een hogere schadevergoeding dan ze is aangeboden. Dat zijn ze dus op een inspraakavond met de gemeente. Ze krijgen minimaal 7.000 euro, maar noemen dat bedrag een belediging... en denken zelf aan een vergoeding van minimaal 20.000 euro. Het weer nog bewolking, op de meeste plaatsen droog... en in het zuiden en westen ook zon. Het wordt 9 of 10 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De ochtendspits in Noord-Holland telt 30 files. Meestal blijft de vertraging beperkt tot 5 minuten. Maar er zijn een paar uitzonderingen. De Aan 9 ook maar Amstelveen. 10 minuten extra bij het Rotterpolderplein. De A10, de Ring van Amsterdam, tussen Knopend Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging. En aan de noordkant van Amsterdam staat tussen Durgedam en de Koentunnel ook 5 kilometer file na een ongeluk. Dat is wel van de weg af trouwens. Geldt ook voor de aanrijding op de A27, Almere Utrecht, tussen Hilversum en Houten 12 kilometer, maar vooraan begint het dus weer te rijden. De N203, Alkmaar Amsterdam, tussen Krommenie en Purmerend, 2 kilometer, maar een half uur vertraging.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 We don't stop. Do you manage them next? the beat, of the beat, Do of the beat, money the Nile? the of the of the money Die XS, pak die MX6, jij yeah, die X6 Aan ah. die kessen kunnen voelen waar dat loop is Kunnen samen schieten, kijken weer in dat dood is ah. Manda blijven zoeken waar die coke is Rijden nog de focus, hebben we wel uw focus ah. Zijn nog tussen Jalas en die rokers Fuck niet met die jokers, je op die motors Ik zweer ik bloot die money uit verveling Wacht op die verdeling, prik je aan je tweeling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 Someone You love